Jan Bonenbakker met het NOS Journaal. Van de 17 mensen die verdronken bij Amerikaanse staat Missouri komen er 9 uit één familie. Twee andere leden van diezelfde familie hebben het ongeluk overleefd. De boot, een amfibievoertuig, maakte donderdag met 31 opvarenden een rondvaart over het Table Rock Meer in Missouri. Toen het weer plotseling omsloeg, daarvoor was ook gewaarschuwd. In een onweersbui met zware windstoten zonk de boot... 14 mensen konden worden gered. Zeven van hen moesten naar het ziekenhuis. Van hen zijn er twee in kritieke toestand. Het parlement van Bulgarije heeft de regering verboden... om met andere Europese landen afspraken te maken over het terugnemen van migranten. Een motie daarover is door alle parlementariërs aangenomen... Onder meer Duitsland, dat veel migranten heeft opgenomen... wil dat het aantal vluchtelingen evenwichtiger over Europa wordt verspreid. Volgens het Europese Dublin-akkoord zou Bulgarije migranten moeten terugnemen... die via dat land de Europese Unie zijn binnengekomen. Onder de gewonden van het steekincident in een bus in het Noord-Duitse Lübeck zijn ook twee Nederlanders, een man en een vrouw uit Friesland. De man ligt nog in het ziekenhuis. Ze zaten de afgelopen middag met een andere man en vrouw uit Friesland in de bus in Lübeck toen een Duitser van Iraanse afkomst op passagiers begon in te steken. Hij werd meteen opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk. In totaal raakten tien mensen gewond. In een recreatieplas in Panheel in Limburg is een kind van twee verdronken. De peuter zou een tijdje onder water hebben gelegen. Badgasten hebben het kind uit het water gehaald en gereanimeerd, maar het overleed later in een ziekenhuis in Roermond. De politie gaat uit van een ongeluk, maar onderzoekt de zaak nog wel. Het weer. Vannacht kan er in het zuiden en zuidoosten een enkele onweersbui vallen. Het koelt af tot een graad of 15. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag. Maar vooral in het zuiden en zuidoosten kan weer een enkele bui ontstaan. Het wordt tussen de 25 en 30 graden. Zondag is het overal droog. De temperatuur ligt dan iets lager. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. GFM. Met nu de nacht.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 I just